Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. In Frankrijk herdenken mensen de vermoorde leraar. Op de school waar het slachtoffer les gaf... komen de hele ochtend al mensen bij elkaar om stil te staan bij zijn dood. De leraar van 47 werd gisteren op straat met een mes onthoofd. Vermoedelijk omdat hij spotprenten van de profeet Mohammed liet zien tijdens de les. De gebeurtenis heeft een grote impact in Frankrijk. Veel ouders en kinderen leggen bloemen bij de school neer, vertelt correspondent Frank Renaud. Bij de school waar de leraar werkte die is vermoord, is het al sinds vanochtend vroeg een komen en gaan van mensen die bloemen leggen. Volwassenen, maar vooral ook heel veel kinderen die hier zelf op school zitten.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 Mensen met geldproblemen vragen nauwelijks hulp aan familie of vrienden, blijkt uit een onderzoek van de Rabobank. Vermoedelijk schamen ze zich ervoor. De bank waarschuwt dat het nog wel eens voor grote problemen kan gaan zorgen nu de werkloosheid door de coronacrisis oploopt. Een monster voor de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern. Met bijna 50% van de stemmen heeft ze de parlementsverkiezingen gewonnen. In een speech bedankte ze haar kiezers, vooral de velen die voor het eerst op haar partij stemden. To you I say thank you. We will not take your support for granted. And I can promise you, we will be a party that governs for every New Zealander. Dat Ardern zou winnen was al wel verwacht omdat ze in de peilingen ruim voorop liep. Veel Nieuw-Zeelanders vinden dat ze het land goed bestuurt tijdens de coronacrisis. Het weer nog, vooral in het noorden en westen, kans op wat regen. Mogelijk ook zon. Het wordt ongeveer 12 graden en morgen meer van hetzelfde.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 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden, en dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 En als opening we natuurlijk onze herkenningsmelodie... En die was van Louis Davis met weet je nog wel oudje, opname 1928. Het komende uur met een hoop mooie oud-Hollandse muziek. En uh, ik dan nog eventjes kort draaien... voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. Onderweg zometeen Corrie Brokken en Leentje van Capelle is onderweg. Maar eerst hoort u de zinging Nightingales met... Kom erin en zet je hoed af. De baas van een kroegje in Moken... Ik kwam op een aardig idee. Hij zingt als de deur wordt geopend. En iedereen zingt met hem mee.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 Zelden ik zei hem, kom binnen, maar dat je de deur de was, wist ik niet. Kom erin, zeg je hoed dan Kom erin, zet je stoel. Armee, doe maar net of je thuis bent. Vooruit, zeg je zo op zee. Ik ging van de zomer uit vissen, was mooi. Tussen het riet Een snoek zag zijn koppel van water En zo'n gemeen grijn dit niet Kom ring zet je hoed op Kom ring zet je, je. zo maar bij Doe maar net op je thuis bent. Vooruit zet je op zee. Mijn buurman gaat iedere week Laat. Zijn vrouw wacht hem op bij de voordeur en slaapt met een polk in de maat. Kom erin, zet je hoed op, kom erin, zet je, doe maar mee. Doe maar net of je thuis bent, vooruit zet je zorg op zee.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 Je wilde haren kwijt. Mijn ridder van het eerste uur. Jouw slank figuur werd op den duur. Het welgedane proza van de goed geslaagde zakenman. En jij hebt niets waarin een vrouw nog poëzie ontdekken zal. En toch was jij die eerste maal. Mijn ideaal, mijn ideaal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 Met mijn ideaal. En daarvoor Helentje van Kapellen met uh, het tuintje. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Oud-Hollandse muziek op de radio. Iedere dinsdag en zaterdag hoort u mij met alleen maar mooie muziek. En de volgende formatie zijn de Spelbrekers. Was een in 1945 opgericht Nederlands zangduo. bestaande uit Theo Rekers en uh,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 In 1976 werd het gecoverd door het Nederlands hoop in bange dagen op de LP. Heus jeugdsentiment. En de spelbrekers brachten verder onder meer nog een single Snipperdag uit. En nog een paar andere plaatjes die minder bekend zijn, zoals de volgende. Jouw ogen kan ik niet vergeten. U hoort nu de spelbrekers. Jouw ogen kan ik niet vergeten. Hoe kan je kerst rode mannen? Niet meer slapen, niet meer eten, het meisje, weet je dat niet reuze overzond? Goed nieuw bedankt, aan jou te denken, dat is toch wel een beetje raar. Ik mocht je overal te zoeken en ben je eens terug, blijf maar altijd bij jou gaan. Zo, op in een middag in de waren huis ontmoet. Je keek me even aan en beutje, die breekt niet af mijn moed. Ik voel daar op je woonde en toen zei je met een man. Dat zal ik morgen zeggen, want ik ben je iedere dag zo open kan. Ik vergeten, zodat je kelt en de mond. kan niet meer zaten, niet meer Zet meet je drinken dat die beugel overzond. Op in de dag aan jou te denken dat ik toch wel een beetje ruim. Ik loop je overal te zoeken en vind ik je in de rug leggen waar altijd bij jou staan. Maar sinds de is dag dat ik de dag heb ik nog het nog nieuw. En wacht ik in het warenhuis toch aan het sluit in ik heb je overal een je kloof, een hakkentje Hoe kan ik je nu zeggen, dat ik niet veel om je geeft Jouw ogen kan ik, niet vergeten hoe van je kerk, een rode mond kan niet je slapen, niet meer eten het meisje, weet je dat je reuze overwon? Klopt in de dag, aan jou te denken Dat is toch wel een beetje raar maar als je zo en zit ik je in te verbrengen, maar altijd bij elkaar. Zo'n de dag aan jou te denken, dat is toch Doe en doe een petitje in de rug blijven van al bij elkaar, ook oh, in het noorden daar zit een zendpiraat. Hij draait mooie platen als morgens vroeg.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 The There is the met winnie Too En dat is heel lang geleden. Ik heb het ooit toen ik een klein jongetje was gezien. winnie Too was uh, Indianen. een Indianen serie U luistert nog steeds aan Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdag en zaterdag neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En de muziek is ook vandaag weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Mijn dank daarvoor... En de volgende formatie zijn de trekvogels. Het duo Dick Doorn uit Rotterdam. En Wim Scholte uit Schiedam. En ze hebben een paar leuke plaatjes gemaakt in 1957. Onder een blauwe kiel. Een kleine schooier. Tussen vier muren op de steiger. Achter tralies. De vrijheid is de grootste schat. En nou zoveel nog veel meer liedjes. Maar eh, de bekant van. Onder een blauwe kiel was kleine schooier uit 1957. U hoort nu de trekvogels met kleine Schooier. Kleine schooier.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 In stilte zit te treuren. Probeer hem dan met wat menselijkheid een beetje op te beuren. Oh, we benden op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen. Niet waar. Ja! Yeah! We benden op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen. Niet waar. Leeft een vrouw in eenzaamheid, dan moet ge wel bedenken. Welk een vreugd je haar bereidt. En we winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te Ziet reeds gloeiend de dageraad die ons het licht gaat brengen? De zon die ons alle kwaad op aarde zal verzingen. Want we zijn op de wereld nog maar Van Leen Jongewaard en We zijn toch op de wereld, om elkaar, om elkaar. En daarvoor muziek van Louis Davis met restanten. En de volgende artiest is Joop de Knecht. Geboren als Johannes de Knecht, geboren in nieuw Amsterdam op 1 maart 1931. En overleden in Amsterdam op 22 oktober 1998. Dat was een Nederlandse zanger. En werd vooral bekend onder het nummer Ik sta op uit 1957. En, uh, de Knecht werkte bij een textielfirma in Amsterdam toen hij uh, in dienst moest... Hij werd corporaal bij de Koninklijke Luchtmacht... en tijdens een excursie naar de KRO-studio's werd zijn zangtalent ontdekt. Toby Rick stelde hem voor aan uh, Gerde Roos van het orkest zonder naam. En de knecht nam in de radiostudio High Noon op... dat kort daarvoor uh, door uh, Frank, uh, Frankie Lane was uitgebracht... als titelsong van de gelijknamige snel befaamd geworden Westernfilm. Toen het nummer op 20 september 1952 werd uitgezonden... werden er door veel luisteraars gereageerd. De knecht kreeg hierop een, een platencontract aangeboden... 1000 exemplaren verkocht, Destijds goed voor een gouden 78 toerenplaat. Nou, ik krijgt meer plaatjes gemaakt. We worden nu met nog zeven dagen. Nog zeven dagen, nog zeven nachten. zit thuis met meisje, mag steeds te wachten. Nog zeven dagen, moet ik marcheren en in de hitte weer exerceren. Wat lopen en op een makkelijk dienstje hopen. Nog zeven dagen mag ik van je dromen voordat ik eindelijk het thuis kan komen. Nog <tied> zeven dagen. Ik hier blijven, maar ik zal je iedere avond blijven. Zal bij marcheren een liedje zingen en voor de luid in de houding springen. Nog zeven dagen.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 staat een huis aan een gracht in oud Amsterdam, waar ik als jochie vannacht bij grootmoeder kwam. Nu zit een vreemde meneer in het kamertje voor. to mm.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 Geen pelikaan maar, de vaar. Alles kikkert op, om de goede mop. Die was fijn gezegd, nou ja, die was niet slecht. En het koor van vrouwen antwoordt. Het is net zo je zegt.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 Terwijl de meeste landen zich wapenen tot de tanden, het resultaat moet een oorlog zijn. Zat die heren bent, in Sneek of Purmerend, in Tiel of Katendrecht, was gauw het pleit beslecht. En het kool van vrouwen antwoord, het is net zo je zegt. Oud-Hollandstalige muziek. U hoorde Kees Pruis met Het is net zo je zegt. Is het? Nee, het is net zo je zegt. Ja. En daarvoor hoorde u Nan en Hans Boskamp met aan de Amsterdamse grachten. En de volgende dame is Imka Marina, artiestennaam van Hendrika Imka Bijl. Geboren in Zuidbroek op 13 mei 1941. Is een Nederlandse zangeres. En de artiestenaam Imka Marina wordt gevormd door haar tweede voornaam Imka en de tweede voornaam van haar moeder, Annemaria. Terwijl Marina afgekort. In camarades loopbaan als zangeres begon bij het zangkoor... de damsterwichter in Appingedam. En in 1959 kreeg ze haar eerste platencontract. Vooral in de jaren 60 en 70 scoorden ze hits. Waaronder Viva in Spanje. Het lied is geschreven door Leo Kaarts. En Leo Rozenstraat heeft de tekst geschreven. En Samantha nam het in 1971 voor het eerst op. Geproduceerd door Alain Levrier. Het nummer groeide uit tot een en is door tientallen artiesten gecoverd. Van Imca Marina tot Sylvia, Fred Ander of James Last. Ook Bob Benny nam een versie van het nummer op. Het verscheen op zijn album Diep in mijn hart. Maar u hoort hem nu. De welbekende versie van Imca Marina. U hoort haar nu met Viva España. Na die mooie warme reis tot zonnige Spanje Vergeet ik alles, ik denk alleen nog Spaans Heel mijn van rood en van oranje Ik krijg geen kalenderlus, is Meer op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 Meer, meneer, dat weet je. Je hart kwam wel eens meer op een ideetje. Dat speelt je maar een beetje, soms vergeet je wel een beetje gauw je eetje. Wan, Maar toch ben ik blij dat mijn hart ook geen deur heeft. Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel, wil ik beloven. Als we ons verloven en je vraagt ben je trouw, zeg ik nooit tegen jou een beetje. Meneer, meneer, dat weet je. Je hart kwam wel eens meer op een ideetje. verliefd op een teenage meisje, maar waarom ziet ze niks in mij als ik met haar met een beetje. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard uh, op dinsdag en op zaterdag wordt het uitgezonden. Dinsdag, iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 wordt het programma uitgezonden. En op zaterdag tussen, tussen 1 en 2 hoort u het hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ik heb nog een paar liedjes te gaan. Misschien nog Eddie Christiani met Spring Maar Achterop... Maar eerst die Ja Zuster, Nee Zuster, is uit de jaren 60. Nederlandse uh, komische televisieserie. En dan hebben ze een heleboel leuke liedjes uh, hebben ze daar uh, opgenomen. Onder andere in die, uh, in, die, uh, in die serie Hattie Blok, Leen Jongewaard, Piet Hendricks, Dick Swinne, Carla Lip, John Kuipers, Barry Stevens en uh, Piet Eckel. En natuurlijk een heleboel gastrollen van Koof van Dijk... Uh, Jan Blazer, Johan Kaart, Luc Kuts... Hans Boskamp, Leen Jongewaartse, Peter Arends en Albert Mol... waren allemaal een keer van de partij. En uh, uit die serie kwamen 58 liedjes voor. En die liedjes zijn verschenen op 4DK langspeelplaten De geschiedenis van rusthuis vol herrie. Nieuwe liedjes uit... Uh, ja, zuster, nee, zuster, een rusthuis vol liedjes. En niet met de deuren slaan, die zijn zoveel... Uh, Zoveel op uh, LP en op CD uitgebracht. En ik uh, heb voor u, laat u maar, meneer. U hoort ja, zuster, nee, zuster. Ik wens u nog een hele fijne dag. En misschien tot een andere keer. Tot ziens. Laat u maar, meneer. Het hoeft niet meer. Liever als het even dan een andere keer. Mag ik u dan vriendelijk bedanken voor de eer? Laat u maar, laat u maar, laat u maar, meneer.